Middernacht, het begin van zaterdag 18 januari. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie in Amersfoort heeft gesproken met de vader van de elfjarige jongen... die de afgelopen middag dood werd gevonden in een huis. Of de vader daar ook woont is niet bekend. De politie benadrukt dat hij geen verdachte is. De moeder van de jongen werd zwaargewond aangetroffen en ligt in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd in het huis in de wijk Nieuwland is onduidelijk.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 Stropers hebben in Zuid-Afrika vorig jaar meer dan duizend neushoorns gedood. Dat is ruim de helft meer dan in 2012. De vraag naar hoorn van het dier groeit. In China en Vietnam is het een belangrijk ingrediënt in traditionele geneesmiddelen. Het materiaal is meer waard dan goud of cocaïne. Alleen al in het Krugerpark in Zuid-Afrika werden vorig jaar ruim 600 neushoorns gedood. Daar worden inmiddels drones gebruikt om stropers op te sporen. Er lever wereldwijd nog zo'n 20.000 neushoorns, bijna allemaal in Zuid-Afrika.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 Zometeen kunt u luisteren op Radio 1 naar aflevering 2... van het hoorspel Bonita Avenue naar het boek van Peter Buwalda. En daarna het programma Nooit meer slapen van de VPRO. Daarin hoort u Wim Brans in gesprek met schrijver Thomas Verbocht... over zijn overleden kameraad en collega Frans Kusters. Je zei net, ik zal proberen het voor te lezen. Heb je het eerder gelezen? Nooit, nee. Nooit gelezen. En het is ook, schrijven uh, weer aan... Zometeen Thomas Verbocht in gesprek met Wim Brands. Jamal Ouryatsi schrijft elke dag een verhaal voor ons programma. Dat doet hij zometeen ook. En ik ben benieuwd waar hij mee komt. En we gaan het hebben over nachtmaaltijden. Want dat nachtmaaltijden ongezond zouden zijn... dat blijkt dus een fabeltje te zijn. En dat is een van vele eetsprookjes. Een uh, boek is daarover verschenen over eetfabeltjes en over de nachtmaaltijd gaan we praten met mensen die het kunnen weten en we hebben ook tips hoe je de nachthonger het beste kunt uh, bestrijden. Ook advies hoe je slapeloze nachten kunt uh, doorkomen. Die uh, adviezen komen van columnist Arjen van Velen, bekend van NRC Handelsblad. Hij heeft ook een uh, boek geschreven. Wat heb, helpt hem nou door uh, slapeloze nachten heen? En speciale rondleidingen voor Alzheimer-patiënten. Het is bijna een raasje geworden. Heel veel musea doen eraan tegenwoordig. Het Van Abbe Museum in Eindhoven is ermee begonnen. Vele andere musea zijn inmiddels gevolgd. Wij mochten mee op zo'n speciale rondleiding voor Alzheimer-patiënten. En het blijkt daadwerkelijk te helpen voor die mensen om hun ziekte even... ja, klinkt gek, maar te vergeten en zich door de kunst... Ja, wat op te laten monteren. Huib Stam is degene die het boek Eetsprookjes schreef. Voor meer recepten kunt u zometeen meekijken... via de website van het programma Radio 1... Slash Nooit meer slapen. En... Um ja, wat kan ik er eigenlijk nog meer over zeggen? We zitten helemaal klaar voor uh, aflevering nummer 2 van Bonita Avenue. Is uh, gemaakt uh, door de NTR. U hoort straks onder andere Georgina Verbaan in de rol van Joni. U hoort ook uh, Aaron. Die heeft u vorige week al leren kennen in, uh, in dit hoorspel. Het is een totaal twintigdelig hoorspel. Uh, speciaal gemaakt om elke vrijdagnacht te worden uitgezonden. Vorige week vertelde de schrijver Peter Buwalde al dat hij uh, tevreden was over het hoorspel. Voor degenen die uh, niet hebben geluisterd volgende week, wees niet bevreesd, want u krijgt eerst een korte samenvatting van wat er vorige week allemaal is gebeurd. En daarna begint het uh, avontuur verder. Het wordt een uh, spannende aflevering, kan ik u verzekeren. Wij zitten er vast helemaal klaar voor. En daarna dus nooit meer slapen van de VPRO op Radio 1. Ik laat u nu in het gezelschap van Bonita Avenue. Het is vijf over twaalf. De hoogste tijd voor het hoorspel half uur. Elke vrijdagavond op Radio 1. Hi, welkom. Wat er vooraf ging. Ik ben het maar. Het spijt me, Sim. Het spijt me zo. Je hebt een psychose gehad. Jullie zullen me wel haten, Sim en jij. Sim is dood, Aaron, al acht jaar dood. We hebben hem begin 2001 begraven. Begin maar bij het begin, Aaron. Hij heeft van Tubantia de sterkste onderzoeksuniversiteit van Nederland gemaakt. En hij heeft tegen Gezing gejudood. En tegen Ruska. Wat is er met Sim Sigirius? Bedrog. Ze loog allemaal in die boerderij. Je moet naar een dokter, lieverd. Ik laat je zo niet achter. Rot op! Rot op! Nee, nee, nee, nee, papa. De NTR presenteert Bonita Avenue. Van Peter Buwalda. Eva Gouda en Koen Kaardis. Bedrog is een glijdende schaal, Aaron. Ik denk dat je daarmee op moet passen. Je gaat de ene leugen meten aan de andere. En vergeleken met de grote leugens stellen de kleine niks voor... Maar waar houdt het op? Vergeleken met een massamoord valt een diefstal wel mee. Die leugen, hè? Die waar je zijn spijt van hebt. Hoe begon die? Aflevering 2 Ik ga even wat te drinken pakken. Kan je niet slapen? Nee. Weet je waar het licht van de keuken zit? Ja, ik vind het wel. Aaron? Ja? Neem je wat water voor me mee? Ja, dat doe ik. Oh, Aaron? Ja? Doe je zachtjes. Mama slaapt heel licht, hè? Ja, als een muisje. Ja. Jezus Tineke. Mm, Aron. Oh. God. Sorry, ik. Ik had je niet verwacht. Mm. Ik, ik, ik, ik wilde iets te drinken pakken. Ik kon niet slapen. Ik slaap nogal slecht. Ik, ik, ik wilde niet. Oh god, Aron. God, ik schaam me dood. Wat erg dat je me zo moet zien. Ik sta hier. Als een soort nijlpaard. Een pak haarslag naar binnen te gieten midden in de nacht. Oh. Je dus zou denken dat ik gek ben. Nee, nee, nee hoor, helemaal niet. Ja, oh, god, het is ook verschrikkelijk. Het is helemaal volledig uit de hand gelopen. Oh. Oh. Ja, nou, ik ben niet altijd zo dik geweest. Oké. Okay. Toen ik Siem leerde kennen, was ik zelfs slank. Nou, nou, niet dat het door Siem komt, hoor. God, nee. Dat is ja. dat allemaal gebeurd toen... Nou ja, dat maakt ook niet uit. Eh... Um... Je wilde wat drinken. Wat wil je drinken? Ik pak het voor je. Uh, een glaasje melk. Uh, ja, melk. Uh, ja. Uh, uh, wil je het warm? Nee, nee hoor. K Koud is prima. Uh, alsjeblieft. Aarom. Wil je me iets beloven? Natuurlijk. Wil jij hierover niets tegen Johnny zeggen, of tegen Sim, of, of Janice? Die hebben er geen weet van dat ik hier elke nacht, dat ik. Oh God, ja. ze denken dat het beter gaat. Beloof je dat, Aaron? Ja, tuurlijk, Tineke. Ik zwijg als het graf. Nou, ik, uh, ik ga weer naar boven. Ja, ik, ik. Uh... Er is wat hagelslag op de grond gevallen. Dat ruim ik nog even op. Ja. Tot morgen, Tineke. Tot morgen. Heb je mijn water? Ach, kut. Vergeten. Ach, ik zal je nog eens wat vragen. Toeval maakt de meeste indruk als beul. Ik kan het niet anders zeggen, Johnny. Als je dat zelf nog niet hebt ervaren, neem het dan van je vader aan. Ik ga proberen je iets te vertellen, je iets uit te leggen. Maar je moet me de tijd gunnen, want het is iets dat je niet kan vertellen. Laat staan, uitleggen. Toeval maakt de meeste indruk als beul... Je moet me de tijd geven, ik moet bij het begin beginnen. Weet je nog toen we in Amerika woonden? Jij was nog een kind. Ik gaf les op Berkeley. Kansrekening, stochastische optimalisering, alles daaromheen. De hogere wiskunde van het toeval. Dat was wat ik wist, wat ik kon. Massa's eerstejaarswissen natuurkundigen, schuchtere jongens... en hier en daar een verdwaald meisje om te bestoken met discrete stoogasten, kansruimte, de theorema van Bayes. Nou goed. Uh... Welkom. <totstuk> ja, goed, goed. Welkom allemaal, welkom allemaal bij Kansrekening. Mijn naam is uh, Simon Sigeris. Laat ons beginnen, of voor ons echt te beginnen... om de stemming erin te krijgen. Wie kan mij wat vertellen over het meest verbluffende staaltje toeval... dat je ooit hebt meegemaakt? Hoe zout heb je het gevreten? Verbluf me. En ik zal je laten zien... van de meest spectaculaire willekeur... valt nog een kansberekening te maken. Nou, wie? Uh, niemand? Ja, ja, die meneer daar achterin. Het meest verbluffende staaltje toeval? Zo gek als je het maar hebt meegemaakt. Oké. Okay. Uh, ergens in de jaren dertig trouwen mijn grootouders... Uh -huh. Als huwelijksreis maken ze een cruise naar Zuid-Amerika. Ja. Drie weken zee, zon, ze hebben de tijd van hun leven. Dan, ergens voor de Chileense kust... laat mijn grootmoeder haar trouwring overboord vallen. Ja? Ja. Kwijt, natuurlijk. Vijftig jaar later, ter ere van hun gouden huwelijk... doen mijn grootouders nogmaals dezelfde cruise. En ze staan er toevallig naast... als een sportvisser een tonijn aan dek slingert. Ze bevinden zich op dat moment... Ergens voor de Chileense kust. Mijn opa dringt erop aan dat de vis wordt opengesneden. Wat denk je? Nee. Geen ring. Nee. <lacht> dat is inderdaad <lacht> onmetelijk toeval. Niet te bevatten. Nog één dan. Huh? Iets dichter bij huis. Een paar jaar geleden maakte mijn broer een trektocht door Europa... samen met zijn vriendin... In drie maanden tijd van Scandinavië naar Gibraltar, dat was het plan... ze vliegen op Gerkenes, een kleine stad in de nok van Noorwegen... huren er een auto en zakken over een lange, vlakke tweebaansweg af naar Zweden. Mm -hmm. Tijdens die urenlange, sneeuwwitte rit zien ze welgeteld één tegenligger. Een wapperende Deense Scania met een zware aanhanger. Op het moment dat ze de combinatie passeren slaat het toeval toe... Of eigenlijk enkele seconden ervoor. Of misschien zette het toeval al minuten eerder in. Nee, waarschijnlijk was er sprake van verval... dat zich al jarenlang een weg door bouten en moeren aan het vreten was. Hoe dan ook, de vrachtwagen verliest zijn aanhanger. De dissel komt los. De diepgevroren dissel die loodrecht op de meest sturende voorwielen staat... draait zich als de lans van een toernooiridder naar het huurautootje... en boort zich door de vooruit. De auto knalt de berm in. De vriendin is onthoofd. De broer achter het stuur heeft niets. Dat is toevallig, toch? De weken daarna verscheen hij niet meer op college. Later werd er gespeculeerd dat hij zelf die broer was. Lieve Johnny. Wat ik die kinderen wilde leren... Ik wilde ze leren hoe waarschijnlijk onwaarschijnlijkheden zijn. Dat zogenaamd bizar toeval om de haverklap voorvalt. Dat je als wiskundige wordt geacht om dat toeval op mathematische waarden te schatten. En dat je dat soms onmogelijk wordt gemaakt. Soms lijkt het toeval zich tegen je te keren. Soms zie je iets dat niet waar kan zijn. Je herinnert je het lustrum nog wel, toch? Het achtste lustrum van Tubantia. Toen zag ik het voor het eerst. Ik vind dit werkelijk geweldig, zoals u dat allemaal hebt aangepakt. Echt. Inderdaad, mevrouw. Ja, absoluut. Ja, grote eer, inderdaad. Dank u wel. Ja, ja. Dank u wel. Hier, lieverd. Sien? Wat? Salmhapje? Nee, nee bedankt, Iedere keer. Nog even volhouden, lieverd. Voor je het weet mogen we naar huis nog even braaf handjes schudden. Goddomme. Wat is er, lieverd? Kijk eens op twee uur. Waar? Links. Menno wijn. Oh, nee. Wat doet wijn hier? Menno. Het gaat goed met je, zie ik. Niets te klagen. Wat brengt jou hier? Ik was in de buurt. Toevallig. Ik kom jou vertellen dat je zoon vrij is. Wat, zeg je? Wilbert? Strafvermindering? Vanwege goed gedrag? Hij staat weer buiten? Nee, maar dat is nieuws. Slecht nieuws. Ja, ik dacht, uh, ik vertel het je maar. Hij zou vastzitten tot 2002. En ik zeg je ook gelijk dat ik mijn handen ervan afdruk. Sorry? Ja, wordt tijd dat papa weer eens een beetje moeite gaat doen. Dus hoop eens even. Ik heb altijd voor alles betaald. Alles wat de jongen uitvat: Declaraties, ruitenzetters, boetes, medische kosten. Verdomme tientallen consulten van een jeugdpsychiater. Alles. Ja, het mag wezen. Maar ik zat erbij als hij ooit weer eens van school getrapt was. Hè? Als hij weer eens liet te dealen. Kleine klerenleier. De matpartijen. De winkeldiefstallen. En wie maakte dat allemaal mee? Zijn enigste oom. En papa liep in Amerika de grote baas uit te hangen. Nou, mooi niet meer. Sien, zie, zie niet hier. Wat doe jij hier, Menno? Ben alleen de boodschapper. Waar gaat hij wonen? Geen idee. Het kan mij niks verschelen. Luister, Sim, Ik heb er niks mee te maken. Zijn moeder heb je al een vroeg graf in geholpen, hè? Doe mij een lol. Doe hetzelfde met die zoon van je. Goed gedrag. Wilbert? Ik geloof er iets van. Goed gedrag bestaat niet in de gevangenis. Pardon? Meneer Koperslager. Dat wist Hitler al. Hitler zag de gevangenis als een universiteit voor misdadigers. Wist je het niet? Een overdekte goot waarin de jongetjes het vak leren van de rotten. Ken je Hitler's tafelgesprekken? Aan Hitler's tafelgesprekken ben ik nog niet toegekomen. Dus je kent het niet? Ik ben er nog niet aan toegekomen. Ik heb het net herlezen. Interessante stof. Ik geloof het. Wat kan ik voor je doen, meneer Sigirius? Collega. <laughs> Inderdaad. Ja, ten eerste, gefeliciteerd, natuurlijk. Rufus Koperslager, collegevoorzitter van Tubantia... Klinkt aardig toch? Ja, ik heb flink voor je moeten vechten hoor. Dacht ik wel. Dat ik wat uh, onorthodox voor deze universiteit zou zijn. Wat precies de reden is dat ik voor je heb gevochten. Wat kan ik voor je doen? Nou, tijdens uw vorige sollicitatiegesprek vertelde u dat u ooit directeur was van twee gevangenissen, in de jaren tachtig ja. Mijn zoon Wilbert, die zit. Sinds een tijdje. Maar? Hè? Verschillende plekken. Overplaatsen u? Ik geloof het wel. Hm. juist. En dan wil je dat ik jou een plaatje schets? Nou, ja. Wil je dat ik eerlijk ben? Zo eerlijk mogelijk. Het joch is carrière aan het maken. Alleen de baasjes worden overgeplaatst. Overplaatsen kost geld en moeite, was ik zelf nooit grappig op. Maar soms moet je. Je plukt ze er altijd uit. De haaien, de sleutelfiguren, de gezagsondermijners... Dus ze schuiven met jouw jongen. Ja, misschien heeft hij talent. Hm? Als ik zijn vader zo zie. Lang niet dom. Fysiek een taaien. Ja, waarschijnlijk pikt hij het wel op, ja. Maar, ja, het zit erin, hè? Hitler heeft zich herhaaldelijk uitgesproken tegen hechtenis en voor lijfstraffen. Een jongen van twintig kan je beter een keer stevig aftuigen of een hand afhakken. Dat zegt hij in 1942... Ja, waarschijnlijk is dat waar. In de baaiers leren ze alleen maar bij. Dat zijn criminele topinstituten. Machismo op zijn smalst. Iedereen haat iedereen. 24 uur per dag verdelen en heersen. Je komt binnen als een piemeltje en stapt naar buiten als een gangster. Hak een knaap een voet af. Daar geloof ik in. Niet het verhaal dat je wilde horen, natuurlijk. In welke stad ik ook ben, ik zoek altijd de gevangenis op. Gewoon. Om te kijken. Niet doen. Met kappen. Maak je jezelf gek? Ja. Hoe lang zit je zoon? Wilbert zit al 2002. Nog zes jaar dus. Zes jaar op zo'n plek. Wat doet dat met een jongen? Dat is altijd moeilijk te zeggen. Maar veel goed zal het niet zijn. Tony, lieverd. Je kan je indenken hoe ik me voelde. Menno. Menno Wijn. Mijn ex-schoonbroer. Toen hij me dat vertelde. Wilbert vrijgelaten. Dat was het laatste waar ik op zat te wachten. En wat voor jongen zou die zijn na zes jaar gevangenis? Je weet hoe die al was. Toen ik dat hoorde. Taal kan een fysieke uitwerking hebben, jong. Een bak steenkoud water dat alles lamslaat. Al je gedachten, al je dromen. Wat ik bedoel te zeggen, wat ik wilde zeggen waarom ik bij het begin moest beginnen. Het kwam door dat alles, door dat nieuws dat me bijna onderuit tikte. Door die bak water. Dat ik opeens iets zag. Je weet wat er gebeurt na een koude douche. Je gaat de dingen anders zien. Helderder. Dat gebeurde mij ook. Oh, vies ouwe man. Zien. Lieverd. Zijn moeder heb je al nog vroeg geholpen, hè? Je gaat toch niet naar Menno Wijn luisteren? Goed zo. Waar is hij eigenlijk? Is hij weg? Uh. Ja. Gelukkig. Luister. We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Het komt goed. Mm -hmm. Alleen nog even deze avond doorkomen. Hou vol. Eet wat. Ja. Je hebt gelijk. Ik kan die man gewoon niet zien zonder dat ik dat het... Ja, ik weet het, lieverd. Ik ook niet. We hebben het er later over. Kijk, daar zijn Joni en Aaron. Ach, oh, oh, oh, kijk ze nou. En haar, hoe mooi ze eruit ziet. Wij hebben geluk zien. Hmm. Grappig. Jonny weet altijd precies hoe ze voor de dag moet komen... wanneer haar papa weer eens ergens de gebraden haan uithangt. Gewoon een uitdrukking, Lievert. Alleen waarom ze dat mooie blonde haar nou per se onder zo'n mutsje moet verbergen. Ze ziet eruit als een brunette, moet je kijken zien. Zien. Daar, dat was het moment, Johnny. Zien. Lievert, wat is er? Je kijkt alsof je een spook ziet. Uh, uh, sorry, ik. Uh... Aardige opkomst, ouders. Ach, daar mm. zijn jullie dan. Aaron. Hi. Mm. Johnny, lieverd. Wat zie je er weer prachtig uit? Oogverblindend. Dank je, mama. Alleen uh... Alleen waarom ik dat mooie blonde haar nou per se mutsje moet verbergen, man? Kom op. Ik zeg het alleen maar. Ik zei net al tegen je vader. Je ziet eruit als een brunette. Toch, Sim? Sim? Hmm, wat? Dat Joni eruit ziet als een brunette zo, dat zei ik toch net? Je ziet er prachtig uit, schat. Dank je, papa. Ze heeft er anders ook lang zat de tijd voor genomen. Of niet, schat? Nou, echt niet. Het kostte drie minuten. Ik wilde gewoon die rijmussen. Ja. <laughs> wat is er met papa? Ja, Sim. Ik moet zeggen, je ziet eruit alsof je ieder moment om kan kiepen. Ach, je vader is gewoon een beetje overweldigd. Niks aan de hand. Ah. Pap, je moet gewoon wat meer ontspannen. Ja. Ik bedoel, dit is toch het zoveelste dure feestje met gast Simon Sigerius. Waar vaak jij wel niet ergens de gebraden haan uit moet lopen hangen. <lacht> nou, dat is grappig. Dat zei ik net ook. Oh, ja. ah, misschien moet je er gewoon aan wennen, pap. Mensen willen nou eenmaal per se urenlang in de rij staan... om even snel een paar halve woorden met de grote baas te wisselen. Ik bedoel, ik vind het knap hoor. Daar niet van. Oh, dat je er niet gek van wordt. Ik moet zeggen, ik was al lang doorgeslagen. Oh. Nee, echt. Ik had al lang iets raars gedaan. Maar ja. Hi. Welcome. Meet Linda. This lovely, lovely brunette is from the Midwest. And Linda. Linda loves lace. So why don't you come say hi? Het hoort er nou eenmaal bij. Nog even volhouden, paps. We zijn er allemaal om je te ondersteunen. En even drankjes halen. Ja, het moet wel leuk blijven. Zien, <laughs> ja, ja. lieverd. Gaat het? Over een uurtje is het voorbij. Het zit er bijna op. Je doet het heel goed hoor. Nieuws over Wilbert heeft je geraakt. Hè? Ik zie het aan je. Niet? W wat? Ja, ja. ja het, het, het verontrust me. Ik haat die man. En ik haat die jongen. Ik ken jou ook zo goed. Vergeet ze. Allebei. Die menno is niks dan 100 kilo rancune. Die is hier speciaal naartoe gekomen om jou op de kast te krijgen. Die is nog altijd bitter omdat jij zo slim was van zijn zus te scheiden. Ze hebben Wilbert vrijgelaten omdat hij klaar is om terug te keren in de maatschappij. Ja, dat weet je. Joni, ik weet het niet meer. Ik weet niet eens meer waarom ik überhaupt ooit op die site... Maar opeens was het er. Ik zag het. Het was niet eens herkenning. Het was op alle fronten meer. Het was identificatie. Twee gezichten schuiven over elkaar heen en klikken. Worden hetzelfde. Die neus, die mond. Niet Linda. Als de haarkleuren en de ogen hetzelfde waren geweest... ik weet dat het onmogelijk is, statistisch gezien. Ik weet het, maar wat ze zeggen. Er zijn de leugens, dan de verdomde leugens... en dan statistiek. Statistieken liegen. En soms keert het toeval zich tegen je. Story? Nee, nee. Tieneke, lieverd, ik, uh, ik was nog heel even aan het werk. Waar was je mee bezig? Eh? Mag ik eens zien? Nee, het is niks. Saai werk. Zien? kom je zo naar bed? Het is al zo laat. Ik, ik, ik kom zo. Alsjeblieft. Ik kom zo. Oké. Okay. Geluisterd naar Bonita Avenue van Peter Bualda. Bewerking Eva Gouda en Koen Karis. U hoorde onder meer Jaap Spijkers, Georgina Verbaan, Waldemar Torenstra... Karine Krutsen, Bob Fosco, Krijn Ter Braak en Ariane Schluter. Techniek Frans de Rond. Regieassistent Hanneke Hendricks. Muziek en sounddesign. Kuitenbrouwer en Henselmans. Productie, Karin van Dis. Regie, Marlies Cordia en Vibeke van Zaaer. Hoorspelfabriek. Met dank aan het Mediafonds en de NPO. Volgende week in Bonita Avenue. Ik vertel dit voor het eerst aan iemand. Dat is heel dapper, Aaron. Het was ook idioot en enorm en geweldig. Zelfs het bewaren van zo'n geheim was fantastisch. Verslavend was het. Het was sensationeel spannend. Het was een bron van voortdurende, samenzweerderige... Opwinding? Geilheid. Ja, eh... Uh... Stuit die ding aan. Ja? Ja. Uh... Lieve mensen. Laten we toosten... Op onszelf. Laten we toosten op het succes dat de barracks ons zullen brengen. Laten we toosten op dit jaar. Ik wil bij deze 2008 officieel uitroepen tot mijn lievelingsjaar. Maar in het bijzonder wil ik dat we het glas heffen op Joy. En haar officieel uitroepen tot mijn lievelingsvrouw. <Klacht> Oké, okay, mensen. Wie willen dat Joy een speech geeft? <laughs> ja, kom, kom, kom. Ja, Kom. Kom. Joy, je kunt dit moment toch niet voorbij laten gaan zonder een paar woorden te zeggen. Je bent toch niet verlegen, Joy? Serious? De enige reden dat Rusty mij naar voren haalt is omdat hij zelf dood wacht wordt. We spreken in het openbaar ja, ja. En ik durf jullie zonder oogknipperen te beloven dat we over een jaar de grootste speler in de wereld zijn. Woe, dus maak je borst maar nat om mee te yes, beginnen. Op fucking wij! Van Tineke het verschrikkelijke nieuws over je vader. Sim is al jaren dood, beweerde ze. Ik wist van niks. Ik wist het niet, echt niet. Eerlijk niet. Het spijt me zo. Ik kan er zo weer om huilen. Toen ik je moeder zag met je man, kon ik nog nauwelijks geloven dat ook jij in Brussel bent neergestreken. Aaron. Ja. Dat is zeker lang geleden. Ik hoop dat je me niet herinnert als iemand die snel schrikt. Maar ik moet toegeven dat ik nogal opkeek van je mail. Ik woon niet in Brussel. Maar alweer een jaar of vijf in L.A. Ik werk voor een bedrijf dat frisbees en surfplanken maakt. En ik ben ook niet getrouwd. Wel heb ik een tijdje in San Francisco gewoond. Met Boudewijn Stol. Als je je die nog herinnert. Ja. Als je het zo bekijkt, is er de dag van de vuurwerkramp heel wat in gang gezet. Aaron, de vorige keer heb je veel verteld over je schoonvader, Simon Sigerius. Je vertelde dat je onder de indruk van hem was. Ik wil graag met je verder praten over Simon Sigerius. Je meent steeds dat hij jou haat. Als ik hier niet veilig opgeborgen zou zijn, dan lag ik nu op de bodem van het Rutbeek. En hij daarnaast. Bezoek de website www.bonitaavenue.nl. Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Jamal Uriachi schreef een verhaal, dat hoort u na eene En dan krijgt u ook tips voor de ideale nachtmaaltijd. Want het is een fabeltje dat nachtmaaltijden niet gezond zouden zijn. Maar we beginnen met Wim Brands... die elke vrijdag op bezoek gaat bij een schrijver. En deze week gaat hij langs bij schrijver Thomas Verbocht. Naar aanleiding van het boek Het Eerste Licht Boven de Stad. Een portret van Verbochts vriendschap met schrijver Frans Kusters. Een vriendschap die werd verbroken door de dood... die als altijd te vroeg kwam. Verbocht besloot Kusters alsnog gehoor te geven aan een eerder plan... om hun levenslange gesprek vast te leggen in literaire vorm. Tuinstoelen. Het is zaterdagochtend, zeer november... Ik zit er Frans, in de laatste fase van zijn leven. Gabriella moet een paar boodschappen doen. Ze laat ons alleen. Nu moeten wij iets zeggen. Weet weten niet wat? Frans begint over die tuinstoelen. Het is ook zo nu en dan stil. Het is nooit stil tussen ons. Dan zegt Frans... Ik heb geloof ik alles wel gezegd. Hij heeft het over zijn werk. Hij zegt het anders. Met mijn laatste boek dacht ik dat dit het wel was. Ik knik... Maar dat is meer omdat ik iets wil doen, een reactie. Hoe kan hij dat zeggen? Mijn vergelijkingen zijn ook niet meer zo briljant, zegt hij. Hoezo begint hij nu over vergelijkingen? Wat doen die niet ertoe, vergelijkingen? Daar, daarover hebben we het nooit gehad. Het lucht hem op dat hij dit gezegd heeft. Ik geloof niet van die vergelijkingen, maar dat het klaar was. Nu weet ik zeker. Het leven van Frans is afgelopen. Ik weet echter niet zeker of hij het meent zegt hij het niet alleen om mij gerust te stellen... dat ik niet denk dat de dood hem ergens in onderbroken heeft. Hij weet dat ik dat onverdraaglijk zou vinden. Voor hem dus. Woorden moeten een compromis sluiten. Dat zinnetje, dat dit het wel was. Hij heeft, over, hij heeft hierover nagedacht, ik weet het zeker. Toen hij van Gap hoorde dat ik kwam, wat hij natuurlijk al wist... nam hij zich voor dit te zeggen. Anderhalf jaar heeft hij bijna niet meer geschreven... Al die tijd dat hij ziek was. Dan zegt hij dat we veel gelachen hebben. Dat hebben we Frans veel gelachen. Als we met elkaar telefoneerden... moesten we soms even neerleggen om bij te komen. En in een café moest Frans of ik wel eens een moment naar buiten. Als we tegenover elkaar zouden blijven zitten... bleven we misschien in, in, in onze lach. Nooit eens te vertellen waarom we lachten. Kan ik iets voor je doen, vraag ik. Grap het, zegt Frans, sterk... Ze is sterk. En ze heeft alles geprobeerd. Anders was ik niet tot, niet tot hier gekomen. Nee. Het is even stil. Wat is het, tot hier gekomen? Dan vraag ik, kan er nog iets voor je doen? Frans schudt zijn hoofd. We hebben het nog ergens over, maar ik weet niet waarover. We zijn nog even bij elkaar, daar gaat het om. Ik hoor Frans thuis, grap, grap thuiskomen. Je bent moe, zeg ik. Frans knikt. Ik ga naar hem toe, we pakken elkaars handen... En hou die even vast. Dan loop ik naar de deur, daar zwaai ik. Frans zwaait ook. Ik loop de Paterbrugmanstraat uit, loop over de Bergamasse weg naar de bushalte. De lucht is grijs en zwaar. Een echte herfstdag in november. Nog even en het is winter. Ik zie Frans en mij hier veertig jaar geleden, twintig jaar geleden, een paar jaar geleden. Frans zingt in de summertime van Mungo Jerry. In the summertime, when the weather is high... you can stretch the right up and touch the sky. Dat hebben we gedaan. Zo vaak. Zo onvoorstelbaar vaak. Twee dagen later is Frans dood. Je zei net... ik zal proberen het voor te lezen. Heb je het eerder gelezen? Nooit. Nee, nooit gelezen. En het is ook... Uh, het grijpt weer aan. Ja. Maar goed, dat mag. Ja. Wat is je eerste herinnering aan hem? Frans. Um, dat is een herinnering... Um, heel, nou, is eind jaren zestig. Uh, we, we, hadden, we, hadden, we, we kwamen in een huis... Uh, ergens buiten Nijmegen. Hij was bevriend met een van haar dochters. Ik bevriend met een van de zonen. En dat was, was altijd een heel drukke boel. Dat was een gezin met zeven meisjes en één jongen. En uh, Frans en die vriendin... die zongen toen. Dat was de eerste keer dat ik Frans zag. Hij zong een lied met haar van Nina en Frederik... Dat is een duo wat niemand meer kent, maar die zongen hele zoetgevoorsje liedjes. En, dat, en toen zongen ze Listen to the Ocean. En Frans, maar Frans schaamde zich zo voor dat lied dat hij achter de bank ging liggen. Dus Irene, het was die vriendin, die stond voor de bank te zingen. En Frans als, uh, als uh, zangpartner die lag achter de bank omdat hij zich schaamde. En dat vond ik fantastisch. Het is het... Uh... Het, het verslag van een, uh, van een vriendschap, die heel lang heeft, uh, heeft, heeft geduurd. En die, die vriendschap, die begint eigenlijk... Laat het daar eerst eens over hebben, met, met literaire ambities. Ja. En, het, en het mooie is dat Frans Kustus, eigenlijk al op hele jonge leeftijd... met die uh, mooi geslepen verhalen van hem... die nog door Kees Fens werden bejubeld trouwens... de Rijna Prinsen Geerligs won. Ja. Ja. Was er bij jullie sprake van, van jaloezie... In het begin? Nooit, nee, nooit. Een nee, bedoel, uh, Toen hij die prijs won bijvoorbeeld... Nou, dat, dat, dat, dat gunde ik hem natuurlijk... Ja, ik had helemaal niet meegedaan met die prijs. Want ik was nog te jong ervoor. Nee, ik, had, nee, ik had nog te weinig werk ervoor. Maar nee, we gunden elkaar alles. Maar toen kende ik hem al. Die prijs die kreeg hij volgens mij in 73 of 1974. En ik ontmoette hem echt in 1970. En daarvoor had die vriendin met wie hij Listen to the Ocean zong... die had ervoor gezorgd. Die zei, jij, Frans en jij moeten met elkaar gaan praten. En, uh, dat deden we en we hadden het, we hadden het inmiddels we hadden het meteen over, inderdaad over, over literatuur. Niet, niet heel hoogdramend of zwaar, maar, maar gewoon heel erg vanzelfsprekend. Frans had het over Kafka. Hij las nu, ik kende Kafka niet zo goed. Hij las toen dat prachtige verhaaltje voor. dat je misschien ook wel kent, Wim. Geef het op. Dat verhaaltje waarin een man. een verhaaltje van maar twaalf regels, geloof ik. een man vroeg uh, de, de, de, de, door de stad loopt en een trein moet halen. en een, aan een agent vraagt of hij hem de weg kan wijzen. En die agent zegt dan dat u dat, dat aan mij vraagt. En dan zegt die agent, geef het op, geef het op. En dan, en dan komt de laatste zin... en hij draaide zich om als iemand die met zijn lach alleen wilde zijn. Dat verhaaltje las Frans voor. En ik had nog nooit zo'n soort verhaaltje gehoord. En ik vertelde hem over uh, wat, wat, wat mij een paar jaar daarvoor was overkomen... toen ik voor het eerst een verhaal van Nabokov las. Dat was het verhaal Lente en Fialta... Ik kende Nabokov niet. Ik was 14 of 15. En ik las het verhaaltje in de, in, in de, in de boekhandel. Lente Fialta. En daarin stond geschreven... Beschreven hoe een dorp aan zee... dorp Fialta... hoe het daar rook. En het mooie was... toen ik dat las, rook ik het. En toen dacht ik... ja, dit is, dit is wat literatuur moet doen. Dat, dat er gebeurt wat er staat. Dat je dat niet alleen maar overleest... maar dat het gebeurt. Nou... En toen kwam Frans met een, weer met iemand... van wie ik nog nooit had gehoord, Borges. En eh, dat las hij dan voor uit het... Ja, dat deden we vaker. Daar lazen we elkaar verhalen voor. Hij las voor toen uit, uit een literair tijdschrift... dat niet meer bestaat, een randschrift. Dat was van de bezige bij. En toen, dat, in dat tijdschrift stonden we voor het eerst vertalingen van Borges. En dat vond, ook, dat, vond ik, dat vond ik ook zo imponerend. En het was licht en betekenisvol tegelijk. En dat, dat vond ik interessant. En daarin... Dat was, kijk, ik, ik, we wisten geloof ik meteen, wij zijn nu vrienden. En, uh, en dat wat ik nu overborgen zeg, dat licht en betekenisvol... dat typeerde die vriendschap, maar dat typeerde ook hoe wij zelf wilden schrijven. Uh, en, en Frans die was, die schreef veel, uh, veel meer op de vierkante millimeter dan ik... maar het moest wel licht en betekenisvol zijn. En dat, was, dat moest voor mij ook zo zijn... zijn. Ik moet meteen denken aan een verhaal dat hij zelf wel eens heeft verteld en ook opgeschreven. Hij woonde in Nijmegen tijdlang in hetzelfde huis als P.H. Winkels. Oh ja. Thomas Mann vertaler. Man die ook uh, sneller kon vertalen dan, uh, dan God kon, uh, kon lezen. Hij heeft de Toverberg van Thomas Mann vertaald. Ja. Hij schreef nog liedjes voor Herman Brood. Die woonde in het huis van, van Custus die een balkon had volgens mij. En die zag op een gegeven moment dat Custus al een week lang aan dezelfde paragraaf bezig was. Ja, kijk, P, P kwam af en toe bij Frans op het balkon zitten... om even, oh, even een luchtje te scheppen. En inderdaad, dan passeerde hij het bureau van Frans... en dan zag hij iedere keer hetzelfde verhaal. En hij zei, het is toch onvoorstelbaar dat iemand... ik kom hier al een week iedere dag even op het balkon zitten... dat iemand een week lang aan dezelfde pagina van hetzelfde verhaal werkt... En toen zei Frans, geloof ik, ja, dat is een gebrek aan talent P. Maar uh, uh, ja, daar kon ik dat niet voorstellen. Maar kijk, dat was ook een, veel meer iemand van het gulle gebaar. En iemand die dus, uh, ook als hij zelf schreef... Uh, hij schreef poëzie en columns, en, en, uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat ramde hij eruit. He, die poëzie ook, dat was, dat was zo overdonderend. Dus hij kon zich helemaal niet voorstellen... dat, dat iemand echt, echt heel erg zat te construeren... en iedere keer weg te strepen en zo, dat, dat ging niet dat Custus dat, dat zo, zo, zo precies probeerde te werken. Want dat deed hij. Hè? Ja. In, trouwens, dat moet er even bij gezegd worden. Het eerste ligt boven de stad. Daar staan jouw herinneringen aan hem. En dan staat ook een keuze uit zijn verhalen. En dan kun je ook zien, dat zijn fantastische verhalen. Maar wat, wat, wat, wat zegt dat over hem? Dat hij zo... Hij wilde absoluut dat er echt precies stond wat hij in zijn hoofd had. hij, kijk, hij, hij, hij was ook jurist, hè? En, en, en uh, als je, als je, dan moet je echt uh, zo formuleren... dat er geen speld tussen te krijgen is. En zo, zo schreef je ook. Echt... Echt, hij kon soms een, een, een dag over het juiste woord nadenken. En dat kon ik zelf, was, was ik trouwens met P eens. Daar kon ik ook helemaal niet tegen. Dus ik Frans, dat je toch even streepje... dat juiste woord komt wel. He, dat komt later wel. Maar dat, daar wilde hij niet van weten. Hij, hij, hij moest meteen echt... Ja goed, ieder verhaal heeft echt wel honderd wel, wel, wel, wel versies gehad. Ik overdrijf niet. Lazen jullie wat jullie schreven aan elkaar voor? In het begin lazen we altijd elkaars, ons werk voor aan elkaar... Uh, en uh, dat voorlezen, dat was, dat was ook om, om, om het hart op te doen... om het ritme te controleren. Of er geen slepende zinnen in stonden... of er geen storende herhalingen in stonden... of we, of we niet hoeven te haperen. Want als we haperen, lag het niet aan ons vermogen voor te lezen... maar lag het aan de tekst. En, en uh, nou, dan gingen we, er gewoon op, gingen we er meteen op reageren. En vervolgens zitten we die teksten bij elkaar achter... En die gaven dan een paar dagen later aan elkaar terug... met allemaal strepen en vraagtekens. En, uh, dat, is, dat is heel lang zo gegaan. Dat is wel, ik denk wel een jaar of tien zo gegaan. En daarna, uh, daarna namen we uiteraard uh, heel zorgvuldig kennis van elkaar werk, Maar dan gingen we het niet meer bekommentariëren. Op een gegeven moment was die fase was voorbij. In je roman, je laatste roman, Kleur van Geluk... Dat... Dat gaat hier ook over. Ja. Dat is, en, en, en, en, en nu die, nu die herinneringen. Kort, kort daarna. Maar wat is het verschil tussen die boeken? Uh, nou, kleur van Geluk... Uh, ja, dat, dat, dat is toch voor een grote nog wel... Uh, kijk, dat is voor een grote toch fictie. Het begint wel met een non-fictie hoofdstuk... namelijk waarmee ik ook dit boek begin. Uh, het eerste Bezoek van Frans. En uh, het eerste, boek aan, de eerste contact met Frans. En het eindigt ook met een hoofdstuk... Uh, dat zal ik, zal, ik, zal ik zo even zeggen. Maar voor de rest is, is het voor een groot deel echt fictief. Nou, niet helemaal trouwens. Ik, ik kan niet meer goed alleen maar fictief schrijven. Het wordt steeds autobiografischer. En dit boek is nu is alleen maar autobiografisch. Waarom is dat trouwens? Dat, leek me, dat, leek me, dat was de enige manier waarop ik, waarop ik over vriendschap kon schrijven. Over onze vriendschap. Uh, over... over, over uh, de liefde die vrienden voor elkaar hebben. Ik dacht, ik, daar ga, ik, daar ga ik niet meer. Ga, ik ga me niet meer verbergen achter. achter dingetjes die ik verzin. Nee, het moet gewoon. het moet gewoon gezegd worden zoals het was. En daarom is soms ook een beetje een stamelend boek. Kijk, het, kijk, het, is, het is misschien helemaal geen. of misschien. het is helemaal geen, geen gestructureerde boek over vriendschap. Nee, het is een, een, een soort. Uh, uh, uh, een, een mengelmoes van herinneringen, anekdotes. Uh, ja, kleine opvattingen, et cetera. En dat, wat het moet zijn, is hoe je zelf. Als je, als je over, over, over vriendschap nadenkt. dan heb je niet meteen een heldere gedachte. Dan, dat, dat, dat, dat, is, dat is een beetje een warboel. En zo heb ik het willen schrijven. En, maar ik, moet, ik kom nog even terug op, op, op uh, Kleur van Geluk. Want dat, dat boek eindigt. en dat vind ik heel belangrijk. Dat boek eindigt. Uh, dat is wel een strikt autobiografisch hoofdstuk. Ik was, met dat, ik was, met, ik was dat boek was ik aan, het, aan het bedenken, zal ik maar zeggen. En op een gegeven moment... Ik geef een paar, paar dagen op een les, les op de toneelschool in Maastricht. Toneel, en academie. Ik, ja, academie moet je zeggen, geloof ik. En, ja, ik weet ook niet precies waarom. <lacht> maar goed, ik loop door die, door die academie... op weg naar de studio waar ik les moet geven. En ik passeer een kleedkamer die open staat een kleedkamer die bij een danslokaal hoort. En als ik die gepasseerd ben, dan denk ik... hé, hey, er is iets. Er is iets in die kleedkamer. En ik loop terug en ik zie op de spiegel staan... met zeep, beschermen. En op dat moment weet ik, en zonder dat ik dat kan verklaren... ik sta in het laatste hoofdstuk van mijn boek. En dat is ook het laatste hoofdstuk geworden, beschermen. En toen ik een paar, paar, paar weken later... zo ging het, aan het boek over Frans begon... toen dacht ik, ja dat is misschien ook wel de essentie van onze vriendschap. Dat we elkaar beschermden. Uh, niet, niet dat we voor elkaar gingen staan... Uh, om, om ons van de boze buitenwereld af te schermen. Nee, maar gewoon in dat, dat, dat je dus, als je opvattingen had... of ergens mee zat, dat je, uh, of, of, of ja, gewoon een grote beslissing moest nemen... dat je wist, oké, okay, die ander is er, en nu komt het rare... We gaan daar helemaal niet over die, over, die, over die dingen enorm uitgebreid praten. Want we wisten precies wat er met, wat, wat, wat met ons aan de hand was. Dat wisten we. Maar het, dat je het gevoel geeft, oké, okay, um, het is in orde wat je doet. En als het niet in orde was, dan wisten we ook dat zouden we dat zeggen. En... Um, dat, dat, dat is, dat is, ik denk dat dat een heel wezenlijke laag is in een vriendschap. Elkaar beschermen. En dat heeft ook te maken met vertrouwen. Maar, en, en, maar uh, d, d, d, vertrouwen en bescherming, dat is iets wat elkaar omhelst. Het is een heel moeilijk kwetsbaar onderwerp. Maar ja, daar, daar gaat het boek over. Ja. Ik, ik vind het een fantastisch verhaal trouwens, dat beschermen. Weet je waar ik gelijk aan moet denken? Dat is uh, een van de mooiste kunstwerken die ik ken... van een Nederlandse kunstenaar, is van Bastian Ader die op de oceaan is uh, verdwenen... die heeft een foto gemaakt... een soort installatie van, van een kreet op een muur... en er staat... Don't leave me. Yeah. En als je dat ziet... dan denk je, wat een kitsch maar het maakt echt elke keer weer indruk. Als ik dat werk zie, dus die foto van die kreet op de buurt. don't leave me, dat is passionately. Wat jij daar zag in Maastricht is iets soortgelijks. Ja. Kijk, en, en nu zeg je gelijk, het, het, het is kitsch, het zou kitsch kunnen zijn... maar soms zijn grote woorden geen kitsch. Soms zijn grote woorden omdat ze echt, echt de, de, de waarheid vastpakken, die woorden... Kun je erdoor overrompeld zijn? Kun je erdoor ontroerd zijn? Ik, en ik vind ook dat we helemaal niet zo bang. Mee, ik heb het zeker met dit boek geleerd hoor. Niet meer zo bang zijn om dit soort dingen te zeggen. Van laat me alsjeblieft niet in de steek. En het ook zo op te schrijven. En dan kun je zeggen: oké, okay, dat, dat wordt al te vaak gezegd en zo. Het zijn versleten woorden, maar dat zijn het niet. Het zijn de meest wezenlijke woorden die er bestaan. Laat me niet in de steek. Uh, beschermen. Hou van me. Hou me vast. Daar, daar, daar gaat het om. En, en, en uh, daar gaat dit boek volgens mij ook over. Althans, ik heb dat geprobeerd. Toen je daar in Maastricht dat zag staan op die, op die spiegel, op beschermen... dat had een actrice in opleiding of een acteur daar op, op, op, op, ja. geschreven. Toen stond je daarnaar te kijken. Wat ging er toen door je hoofd? Um, er, ging, er, ging, er, er ging opluchting door mijn hoofd. En ik dacht, oké, okay, nu, nu, nu weet ik ook waar kleur van geluk over gaat... En ik weet ook uh, waar het boek voor Frans mee over, over gaat. Dat was dus, dit, wat, dus, dit, dit, dit zag ik in de herfst van uh, 2012. En toen Frans ging dood op 20 november. Uh, en twee weken later ben ik aan Kleur van Geluk begonnen. En heb ik toen in twee maanden tijd geschreven. En, uh, en daarna uh, even uh, twee weken pauze genomen. En toen een paar maanden aan... Het eerste ligt boven de stad. En de, de motor voor die beide boeken... die is echt gaan draaien daar op die toneelacademie... staande voor de, voor de, in de deuropening van die, van die kleedkamer... Waar, waar beschermen op de spiegel stond. Daar is dat begonnen. En, um, en dat, dat, dat komt ook door de impact van die woorden. Jij, jij vertelt nu dat verhaal over, over die Bas Adler, Bas Jan Ja, Bas Jan Aadler, sorry. Ja. Uh, en van uh, Don't Leave Me... Dat zijn woorden die zo'n enorme... Ja, die, die, die kruipen in je. Die gaan in je hart zitten. En, en uh, die gaan ook nooit meer uit je hoofd. Je, je het is mooi, hè? Je hebt die woorden gezien. Niet alleen begrepen, maar je hebt ze gezien. Niet alleen gelezen. Uh, het, het was, die woorden waren een tafereel. Intussen is het zo dat... Stel je voor dat, dat Frans Kustus nog zou leven... He? En dat die op nou ja, hij kijkt, hij, kijkt nu, hij kijkt nu, hij kijkt nu, hij luistert nu mee. Ja. Ja. Hij luistert nu mee. En dan zou hij een gesprek horen. dat jullie zelf nooit hadden. Nee. Hij zou ik zeggen: veel te veel. Tan bripoeruin omelet zou hij roepen. En, en, en uh, nee, dit, dit, dit soort gesprek hadden we echt nooit. Uh, zelfs uh, ook niet toen, toen u dus. Kijk, uh, toen, toen hij dus zeker wist: ik, ik ga het niet halen. Het enige wat hij zei was, dit, dit gaat dus niet goed aflopen een keer. En dat zei hij altijd als we alleen waren. Dus, want ik ging ook wel eens met, met, met mijn vriendin eh, Jacqueline naar, naar hen toe. Met z'n gingen we soms ook in de tuin eh, wijn drinken. soms kon dat. En als dan eh, die twee vrouwen in de keuken iets aan het doen waren... of een even om, eh, ommetje maakten... dan begon Frans hee, heel eventjes eh, over dit soort dingen te praten. Zowel zinnetjes als, dit loopt dus niet goed af. En dan was het weer stil. En, ik, en ik dacht hoe moet ik nou reageren? Want wij, wij, wij wisten dit soort grote woorden nooit uit. En, uh, en dan, dan zeg je onzin als... Nou, Frans, misschien is dat toch iets te voorbarig. Terwijl ik ook weet dat het waar is wat hij zei. En, maar goed, dat, dat, dat, was, even, dat weet, weet, was even een soort rolverdeling die we hadden. Maar inderdaad, verder... Uh, want we sneden natuurlijk met onze verhalen wel een heleboel aan. Hij bijvoorbeeld zijn verontrusting en zo. En, en, en, uh, en, en uh, ja, en... en um, maar we gingen, dus, we gingen heel vaak praten, maar nooit over, over dit soort dingen. Uh, wel, wel over wat we gelezen hadden en over de, de vele onzin in de Nederlands literatuur. En, en, en over, uh, natuurlijk ook over gezamenlijke vrienden en dingen die we meegemaakt hadden. Maar, maar niet over bijvoorbeeld van wat, als, wat als je doodgaat. Wat als een van ons tweeën wegvalt. Dat kwam niet aan de orde. Of uh, kijk, hij... hij, hij um, hij is op een gegeven moment met Gabrielle met, met gaan wonen... en heeft nooit een, een, een, een, een rommelig geliefdesleven gehad. Bij mij was dat veel anders. Maar over die, over die, die, die, die, die, um, die, die relaties die je uitgingen... daarvoor kom je wel naar Amsterdam... om steun te betuigen of, of om, om wat ontspanning te brengen. Maar het ging eigenlijk bijna geen, geen moment over de kwestie... Terwijl ik zeker wist dat hij over die kwestie had nagedacht... en er ook een mening over had. En ik wist ook dat hij bijvoorbeeld vond... wanneer ik misschien iets te rommelig de boel had aangepakt. Dat, dat, dat, dat, dat, dat wist ik. En dat wist hij ook. En dat was natuurlijk, dat was natuurlijk heel wonderlijk. Net zo goed, um... ja, het grappige is waar ik nu zit te denken... er dus een hele goede vriendschap... en die beschrijf je ook heel mooi in je boek, vind ik. Maar die ook op een, op een hele luchtige, oppervlakkige manier wordt beleefd. En met oppervlakkig bedoel ik... Op... Gewoon aan de oppervlakte nou, blijven, waar niks mis mee is... want dat ja. doen oceaanstomen, ook namelijk. Ja. Maar het is ook bijna, en zo'n man heb ik gekend... die gaf namelijk les aan de Rietveld Academie... alsof je een schilderij beoordeelt... door met je rug naar dat schilderij te gaan staan. En dat vroeg ik toen eens aan, hè, een gecommitteerde. Waarom doe je dat? Toen zei hij, ja, dan kan ik het beter zien. Ja, ja kijk, dat, wat een prachtige, prachtige anekdote die me nu vertelt. Want dit is het natuurlijk wel. Kijk, want hij heeft het gezien... En dan draait hij zich om en dan ziet hij het op zijn manier. Voor zijn geestes oog. En dat is de manier waarom het schilderij ook vraagt. Kijk, en en dat, over die oppervlakte, dat klopt ook. We waren helemaal niet oppervlakkig. Het, het ging niet over oppervlakkige dingen. Hè? Over, over, over, over het weer of over in zijn geval NEC. Dat is ook, niet, dat is ook wel een belangrijk onderwerp. Maar, uh, maar, maar, maar het, het was gewoon of al die grote thema's... die onder de oppervlakte van ieder gesprek scholen... dat hij door, vooral door, door... We moesten ontzettend veel lachen. Door, ons, door, door, door, door onze humor gewoon... dat hij zich daar in die humor de kop opstaken. Ook al ging het over iets ernstigs. Je zei aan het begin van dit gesprek... dat je, dat je steeds autobiografischer durft ja. te schrijven. Nou heb je dat, en dat geldt voor alle cijfers, denk ik... uiteindelijk, ook als je het over andere dingen had... Altijd gedaan. He, dat is Madame Bovary, c'est moi, zei Flobert ten slotte. Maar wat durf je nou, wat je aan het begin helemaal niet durfde? Wat ontdekte je bijvoorbeeld tijdens het schrijven van... het eerste licht boven de stad? Dat je het terugleest, dat heb je natuurlijk gedaan... en dat je dacht, nou... Um, ja, ik, ik, ik moest het af en toe teruglezen omdat ik uh, bijvoorbeeld ergens moest uh, voorlezen. en ik, ik ging, ging kijken welke passages ik zou doen. En uh, wat, ik, wat ik merkte, dat sommige passages. Uh, die kon ik niet. die zou moeten emotioneel aangrijpen. Dus ik dacht dat doe ik niet. En tegelijkertijd dacht ik, goh, dat het mij emotioneel aangrijpt. terwijl ik het zelf geschreven heb. En uh, niet dat er ijdelheid onder, of trots door ontstond. maar wat ik wel toen begreep. ik dacht, oh, de urgentie is nu. De, de, de urgentie waarmee ik dit geschreven heb, is groter dan ooit. En uh, ik, ik denk dat dit nou ook... Uh, Kijk, Frans had, haalde vaak het beste in mij naar boven. Dat, hij, dat ik door dit boek daar, daartoe ben gekomen dat ik denk... oké, okay, alleen maar die urgentie, niks meer optuigen, niks meer aankleden. Gewoon, zeg het maar gewoon. En ook als die woorden te groot zijn... Schrijf het gewoon maar op. En uh, ik, ik, ben, ik ben nu eindelijk aan een boek begonnen. Uh, ben ik gewoon veel, veel meer uit mijn eigen leven gewoon maar zo neerzet. als het was ongeveer. ongeveer. Met altijd iets verheven, altijd iets vergroten natuurlijk. Want zoals het is, dat, was, dat is er al. Maar dat, ik, ik durf, ik durf nu ik, ik los te gaan. Wat ik wel mooi vind, tenslotte, is wat je nu daarnet zei. Dat, dat hij haalde altijd bij leven en welzijn het beste ja. in je naar boven. Het is ook wel een mooie gedachte dat hij dat heeft gedaan nu hij dood is. Ja, dat is, dat is prachtig. Ja, dat, vind ik, uh, dat is een erfenis, moet ik zeggen. Al dus Thomas Verbocht over zijn overleden vriend Frans Kusters... in gesprek met Wim Brands. Straks in het tweede uur van Nooit meer slapen... praten we met Jamal Uriachi, de schrijver. Die schreef een verhaal speciaal voor ons. En we gaan het hebben over alle fabeltjes die de ronde doen over eten. Wat wel te eten, wat niet te eten, wat is nou gezond... wanneer moet je eten, dat soort dingen. Journalist Huib Stam heeft daar een boek over geschreven. En speciale rondleidingen in musea voor mensen met Alzheimer. Het is een beetje een trend aan het worden. Wij gaan mee op zo'n rondleiding. En Arjen van Velen, columnist en schrijver... die vertelt wat hem in slapeloze nachten door de nacht heen helpt. Dat zometeen in Nooit meer slapen. U kunt ons mailen, nooitmeerslapen.vpro.nl. slapen vpro.nl. En we zitten op Twitter, @vpro_nms. vpro -nms. Tot zometeen.